Het weer overwegend bewolkt en af en toe valt er een bui bij 16 graden. In de loop van de dag in het westen zon in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het volgende programma is een experiment en ongeschikt voor kijkers. Omroep WNL is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorschade, trauma's en of nierfalen als gevolg van het nu volgende programma. Dit is Radio 1. Oh my God! Oh my God! Oh my God! No distinction between the who committed these acts and those who harbor them. U hoort het verschrikkelijke geluid van mensen die live zien dat een vliegtuig in een van de torens van het World Trade Center vliegt op 11 september 2001 en daarna hoort het George W. Bush die aankondigt de daders aan te zullen pakken. Goedemorgen, het is woensdag 24 augustus en u luistert naar Radio 1. Aan het eind van Omroep WNL's zo'n programmering bieden wij u deze twee uur een special aan over 9-11. Want komende maand is het alweer tien jaar geleden... de tijd vliegt dat de aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Wie kwam eigenlijk met het idee voor de aanslagen? Was dat Osama Bin Laden of was dat George Bush... U hoort het straks bij ons. Ook blikken we vooruit op een fototentoonstelling en een drieluik over 9-11 bij de publieke omroep. Want wij zijn dan wel de allereerste die de aandacht naar besteden. Maar de komende maand wordt u er weer eens ouderwets mee doodgegooid. 9-11 heeft veel invloed gehad op de levens van miljoenen in de wereld. De een werd gediscrimineerd en de ander die vocht mee tijdens een van de vele oorlogen. Er waren er die weduwe werden en die zich aansloten bij Al-Qaeda. Bij mij in de studio zitten twee heren die uh, zich niet hebben aangesloten bij elkaar, zover ik weet. Maar die wel met ons hun uh, verhaal delen over 9-11. Goedemorgen Oefel Kachja en uh, Ralf Schijnenmachers. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, we hadden het net in het eerste uur al even over dat uh, Ralf, jij een wereldreiziger bent. Um, eigenlijk Amerika-liefhebber was toen de aanslagen plaatsvonden. Beetje maar dat wel, is ja. een beetje veranderd in de loop der jaren. Ja, klopt. Wat is het belangrijkste geweest waardoor het anders is geworden? Eh... Uh... Zo, dat is een goede vraag. Um, nou, dat zei ik net ook al. Ik denk dat ik gewoon ja, mijn ogen wel een beetje geopend heb van oké, okay, er zijn ook negatieve kanten aan Amerika. Niet dat de aanslagen negatief waren natuurlijk, in de zin van dat zij het slecht hebben gedaan. Um, maar ik, ik werd ook gewoon wat ouder, denk ik. Ik was 15, uh, heel pro-Amerika. Nou, ik begon me ook gewoon wat meer te informeren over. over uh, nou, voor de verschillende dingen die er speelden. Ik vond ook wel de reactie van, uh, van Bush, die we ook net hoorden, vond ik ook wel fel. Vond ik ook wel fel en vond ik, nou ja, niet veel ruimte latend voor nuance, zoals ja. ze dat zeggen. Uh, en ja, als een ja, Limburgse jongen was dat natuurlijk gewend. Uiteraard Altijd het compromis zoeken. Ja, ja. ja. dus, ja. dus dat, uh, dat heeft me wel aan het denken gezet. En uh, nou, een beetje een balans gezocht, zeg maar. Ja. Anders andere studiogast is Oevo Kachja, een bossenaar. Uh, je vertelde net dat je eigenlijk op je identiteit werd gewezen na 9-11. Want je, zit nu, je drinkt nu ook niks meer in de studio terwijl je wel met ons blijft praten. Want midden in de Ramadan, je bent moslim. Um, ja, wat voor invloed heeft dat op jou gehad, ook op jouw geloof? Ben je anders gaan geloven omdat er zoveel nadruk op kwam te liggen? Nee, niet zozeer. De wijze waarop ik geloofde is wel in de tijd natuurlijk wel veranderd... omdat ik zelf wat ouder werd en veel bewuster in hoe ik mij geloof wilde beleiden en of ik wel of niet geloofde. En toen het gebeurde, toen de aanslagen werden gepleegd, was ik dertien jaar... ...dus toen geloofde ik eigenlijk gewoon zoals mijn ouders dat ook deden. Mm -hmm. uh, maar ik werd wel in, in mijn maatschappelijke zijn wel veel nadrukkelijker bewust... ...dat ik dus moslim was en dat ik dus ook uh, Turks was. En dat heeft, dat heeft toen wel heel erg meegespeeld... Dus je weet toch eigenlijk het duidelijke waar, waar je achter gewoon waar je roots lagen. Want je vertelde net ook dat een leraar jou ook aansprak van... kies je voor de Turkse leger of voor het Nederlands leger als de oorlog uitbreekt. Ja, ja voor, precies. En hoe, hoe ik mezelf zag bleef wel hetzelfde. Maar hoe mensen je zien, ja, je bent toch ja, je, kan wel, je kan wel zeggen ik ben gewoon oefhoek... maar als je wordt gezien als de moslim of als de Turk... dan ben je ook de moslim of de Turk. Ja. En dan, ja, dan moet je daar toch wel iets mee altijd... Nou, jullie levens zijn beïnvloed door 9-11. Misschien wel meer dan dat je op dat moment bewust van was. Als je nu terugblikt. Veel levens veranderden. En wij stuurden daarom ook onze verslaggever Sophie Rauw straat op met de vraag. Hebben de aanslagen op 11 september uw leven veranderd? Ja, het heeft de wereld wel veranderd uh, waarin we leven. En, en ja, het heeft dingen op scherp gezet die, ja, waar je vroeger niet eens over nadacht. Uh, het verschil tussen, tussen uh, religies... Wat tien jaar geleden zeg maar ja, eigenlijk, eigenlijk geen issue was, wat nu ineens heel uitvergroot wordt, zelfs in dingen waar het ja, absoluut geen, uh, ja, geen issue zou moeten zijn. Nou, in wezen dat je nergens veilig bent, hè, denk ik. Ik was toevallig bij de Vierdaagse Nijmegen dus. En toen bedacht ik ook heel even, heeft, je hebt er niet echt last van, maar wel heel even als iemand een platform wil, een podium. Dan kan je hier iets geks doen. Ja, ja. ontwijkt u dat dan ook? Omdat u... Uh... Nee, ben ik niet van plan. Ja, de wereld is niet meer hetzelfde als toen, hè. Veel meer achterdocht, uh... ja. ja. Kunt u een voorbeeld geven daarvan? Als ja. dus je in een grote steden komt, is er veel meer politie. Sinds die tijd. Bijvoorbeeld, wij gingen toen met school een paar maanden later naar Parijs. En daar was ineens alleen maar agenten bij alle grote uh, bezienswaardigheden. En dan echt met, met, met een groot geweermaan. aan. Nou. Mensen vertrouwen je gewoon veel minder snel. Als je een tas bijvoorbeeld in de trein tegenwoordig laat, iedereen schrikt ervan en je krijgt gelijk een bommelding en dit en dat. Weet je, het wordt wel heel erg uh, opgeblazen allemaal. Dus, uh, nee, ik vind het sowieso qua terroristen. En dat, ik vind helemaal, waar ben je mee bezig, denk ik dan, weet je? Ik bedoel, uh, niemand heeft het recht om andere mensen leven zomaar af te nemen. Nee. En toch meer angst, niet zo in je, je dagelijkse leven en je doen, maar op dat soort momenten. En als je in mensenmassas bent en ontstaat iets van paniek of zo. Ja, dan ben je denk ik wel wat angstiger. Ja. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het erg van de mensen die het meegemaakt hebben. Maar uh, ja, het is niet zo dat ik uh, overal uh, spoken zag. Nee, echt niet. Impact wel. In, in die mate dus dat je er zelf over denkt. Hè? Wat er alles zo gebeurt. Aan de ene kant ben je er tegen, aan de andere kant... ben je toch ietsjes ervoor. U vindt het aan de ene kant goed dat er zo, zoiets gebeurt? Dat, dat vind ik wel. Maar het moet niet te worden. Ik kijk naar sommige dingen misschien wel anders aan. Maar ja, er is ook een hoop ellende gebeurd sinds die tijd natuurlijk. Dus het heeft wel de wereld veranderd. Ja, ik vond het wel heel erg voor de mensen. Maar ja, je staat er toch best wel heel ver vanaf. Hè? Je woont hier in Holland. Als het in Holland gebeurd zou zijn, zouden wij misschien tien keer erger hebben gevonden. Maar we vinden het natuurlijk heel erg wat daar gebeurt. is logisch, overal waar van alles gebeurt, vind je erg. Eh, toch? De tsunami was ook erg. Maar ja, als in de betrokken wereldpolitiek burger heb ik er wel iets mee te maken. Maar ik ken niemand die daar was en ik ben nog nooit daar geweest. Het is vreselijk, zeker mensen uit Ravensbringer gewoon doodvallen. Mensen die ingesloten raken, dat soort dingen. Maar het heeft mij verder niet erg geraakt wel geraakt, maar niet dat het me belemmerd heeft later. Nee, op de rest van mijn leven heeft het niet veel invloed gehad. Uh, ja, je ziet dan wel natuurlijk veel op televisies van uh, drie jaar na 9-11 of vijf jaar na 9-11. en Dan bekijk je de documentaires. En dan is het natuurlijk wel heel erg, maar uh, heeft voor mij geen uh, verdere impact gehad. Maar Ik was de laatste jaren in Amerika, in New York, voor de eerste keer in juni. En toen had ik wel zoiets van, het maakte op deze mensen heel veel indruk. Het was, het was, toen kreeg je wel kippenvel. Toen je daar in die wijk rondliep en die foto's in die restaurant staan zag. En toen had ik zoiets van, oh, het heeft veel meer gedaan dan ik zelf doorgehaald heb. Je hebt er wel, je wel van en dat het zo is. Maar het is niet zo dat het verder mijn leven helemaal veranderd heeft. Het is gewoon heel erg onvoorspelbaar. Ik bedoel, weet je, het had overal kunnen gebeuren. Het is gewoon echt, echt, echt die groep dan, die de groep die er, die er dan blijkbaar achter heeft gezeten. En ja, weet je, wij zijn ook christelijk hier zo allemaal, dus ja. Ja, want je hoort steeds vaker het over dat uh, terroristische gebeuren overal. En uh, ja, we, bijvoorbeeld als je in een vliegtuig zit, ja, dan denk je er ook wel eens over na. Op Schiphol of zo, of op uh, inderdaad concerten. Dat je dat, daar kunnen ze ook zo'n bom plaatsen of zo. Nou. Dus daar ben je wel mee bezig als je ergens bent waar veel mensen zijn? Ja, je bent er wel wel eens mee bezig inderdaad. Ja, en zo horen we dat toch veel mensen nog altijd bezig zijn met die aanslagen. En natuurlijk is het ook zo, als je gaat vliegen, dan, uh, ja, dan word je bijna uitgekleed. Hè? Schoenen uit, heb je dat eens meegemaakt of ook? Een van de studiogasten? Ik was in 2005, uh, ging naar Amerika. En toen heb ik, wat was al het meest bizarre, toen ik door, uh, door de douane moest. Ja, van hoe je wordt aangesproken vooral. Het was echt dat ik dacht van zo, sir yes sir zeg maar... dat je echt helemaal in een soort van militaire toestand bijna kwam... van hoe je daar werd aangesproken en wat je allemaal moest doen. Ja. Ik hoefde gelukkig mijn schoenen niet uit... maar ik heb wel mensen gezien die echt in transparante hokjes moesten... en daar behoorlijk wat uit moesten doen, ja. ja. Maar het is ook voor je eigen veiligheid dat het natuurlijk op die manier gebeurt... Ja, maar dat het op die manier gebeurt niet per se. Want dat kan ook op een andere manier kan je het ook veiliger maken. Je, je kunt ook mensen op een andere manier aan, aanspreken. Waardoor je een hele andere sfeer ook creëert op zo'n terminal. We gaan straks met jullie doorpraten hier in de studio. Het is uh, bijna twaalf minuten over vijf. U luistert naar Radio 1. En we zijn van Omroep WNO met een special bezig over 9-11. Dus de muziek staat ook in het teken daarvan. R.E.M. maakt meerdere nummers uh, rondom 9-11. En dit is er eentje over weggaan uit New York leaving New York. It's quiet now And what it brings Is everything Comes calling back A brilliant night I'm still awake I looked at En met Leaving New York op Radio 1. Het is 16 minuten over 5. Waren het de terroristen van Al-Qaeda... of zijn de Amerikanen zelf verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september? De Boeing 757 die zich bijvoorbeeld in het Pentagon boorde, was helemaal geen Boeing 757. En de BBC bericht al over de instorting van het World Trade Center nog voordat het gebouw daadwerkelijk ingestort was. Het zijn zomaar enkele complottheorieën die bestaan over 9-11. Ook Albert Toby uit Zandam gelooft dat er meer achter de aanslagen schuilgaat gaat dan ons wordt verteld. Hij is op dit moment op vakantie, maar vanaf zijn vakantieadres aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Toby. Ja, goedemorgen. De eerste vraag die we steeds aan iedereen stellen is, waar was u toen u het hoorde over 9-11? Ik, uh, ik was net uh, thuis. Ik uh, had een praktijk. Ik uh, was klaar met werk en ik valt naar boven en ik kreeg te horen dat de aanslagen plaats hebben gevonden ik zie de beelden op Dus dat was uh, schrikken. Ja. En tegelijkertijd was het geen verrassing. Nee, geen verrassing, want laten Hier, we meteen uh, de deur in huis vallen. Doen. Waarom geen verrassing? Dat, het was in zoveel geen verrassing omdat ik al daarvoor zo ongeproken had gedaan, dat we in Amerika ook al aanslagen in Oklahoma waren geweest, waar ik in met die McVeigh-de schuld van kreeg. En daar waren ook heel veel mensen die, die aankondigden van dat kan nooit met zo'n... De, uh, zo zoals... de schuld van kreeg? De schuld van kreeg? Daarom suggereert u dat hij het niet gedaan heeft? Nou, uh, hij is betrokken bij die aanslagen, maar die man die werd zelf bij een legerbasis gesignaleerd. Er zijn zelfs foto's van. Ah. En hij kan dat nooit alleen gedaan hebben, omdat de omvang van die uh, instortingen gigantisch groot waren. En dat had ooit gekund met uh, het kunstmest dat zogenaamd in die auto had gezeten. Dus er zijn allemaal bewijzen gevonden dat er uh, detonaties uh, binnen het gebouw ook hebben plaatsgevonden. En er werd ook voorspeld, dit zijn stappen om gaandeweg de vrijheid in te perken. En vandaar dat er uh, wel veel voorspellingen waren dat, dat er een grotere aanslag zou komen met nog grotere gevolgen. En op 9-11 was het helaas, wat mij betreft, dat moment, het ja. alarmsignaal. Wanneer wist u, want laten we inderdaad niet naar Oklahoma maar op 9-11 focussen... wanneer had u het gevoel of het idee van dit is niet waar, hier zit het wat anders achter? Of had u dat meteen al? Nou, dat is op het moment dat ze binnen de kostmogelijke tijd uh, weten wie het gedaan heeft. Uh, de vinger gaat in de richting van het uh, Lane En zijn organisatie, waarvan ze zeggen, de enige organisatie qua omvang die dat kan doen... Terwijl er ook een organisatie, zoals de CIA of andere diensten, die dat in principe uitstekend zouden kunnen doen. Je, hebt, uh, je krijgt berichten van een paspoort wat wordt gevonden in een uh, compleet uh, exploderend gebouw. Dus dat lijkt me ook een zeer onwaarschijnlijk iets. En dan komt er het verhaal van de, de videoband uh, die in een auto wordt gevonden. En dat is allemaal flinke te dun bewijs. En dat is eigenlijk een lachwekkend bewijs, maar het wordt wel serieus genomen. En het is de aanvang om een soort oorlog of hetze op gang te zetten tegen de moslimwereld. En ja, sommige mensen helaas, zijn er blijkbaar op uit om via oorlog uh, hun plannen te verwezenlijken. En dat is iets wat in de geschiedenis al heel vaak gebeurd is. Omdat oorlog helaas de meest winstgevende industrie ter wereld is. En de oorlogen tegen Irak dus en Afghanistan die zijn een, eigenlijk een direct gevolg van de aanslagen op mijzelf ja Dus u gaat ervan uit dat die aanslagen eigenlijk, hè, plaats hebben gevonden omdat er een oorlog moest komen. Maar laten we even gaan kijken naar de naar die complot. Hè. Wat, wat is nou op dit moment nog steeds yes. het, het, de, de belangrijkste reden dat u het allemaal in twijfel trekt? Wat is volgens u een verklaring dat dit absoluut niet door Al-Qaeda is gepleegd? Nou... Absoluut uh, niet door al qaeda Dat is dat de, de push op dat moment in een kleuterklasjes uh, boekjes zit voor te lezen en zelf helemaal niet ingrijpt. Nee. En later zelfs een uh, golf gaat spelen op een uh, militaire basis? Het is een het is van de voorbeelden waaruit blijkt dat er een script afgewerkt wordt op die dag. Maar denkt u dus ook dat, dat er, er explosieven zaten in ik te Maar denk u dat er ook explosieven waren in de gebouwen, zodat die gebouwen keurig naar beneden storten? Ja, nou kijk. Onderzoek, dat duurt meestal lang. En dat is inmiddels tien jaar geleden bijna. En er zijn de afgelopen twee maanden zijn we in Amsterdam in het, Volkskrantgebouw, nou, het voormalige Volkskrantgebouw... zijn er bijvoorbeeld uh, twee professoren geweest... die uh, zich hebben aangesloten bij Ingers en uh, architects voor uh, 9 11 Truth. En dat is een beweging van ruim duizend architecten... die gewoon zeggen dat het structureel onmogelijk is dat stalen gebouwen instorten... Door uh, exploderende kerosine. En bovendien hebben ze overtuigend bewijs dat daar dus nanotechniet is aangetroffen. Wat uh, duidelijk dat er een zeer ontvlambaar uh, spoel is aangebracht. Wat het gebouw tot ontploffing heeft gebracht. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon veel. Dat zijn uh, architects for truth. Is, uh, ja, dat is dus... een waar, waar steeds meer architecten van overtuigd zijn. Ja, dus dat zijn steeds meer architecten die van overtuigd zijn. Maar ik, ik ben benieuwd hoe ver u gaat in die complottheorieën. Want er zijn dus ook allerlei, um, allerlei complotdenkers die zeggen dat vliegtuig in het gebouw heeft, is helemaal niet ingevlogen Op YouTube zijn allerlei filmpjes te vinden. waaruit moet blijken dat het een soort hologramvliegtuig was. Gelooft u daar ook in? Of, of denkt ja. u wel dat het vliegtuig in heeft uh, gezeten? Nou, kijk, het is zelfs zo. Vandaag de dag kun je met trucage kun je, kun je vrijwel alles doen. Er kunnen explosies in het gebouw zijn geweest. Er zijn misschien een paar mensen geweest die het vliegtuig zelf gezien hebben. Um, dat is heel moeilijk, moeilijk hier vandaan uh, vast te stellen. Okay, mijn studiegasten zitten uh, allebei. Mijn het, is het, ja? het gebouw is structureel uh, erop gebouwd dat het de inslagen van meerdere vliegtuigen kon verdragen zonder in te storten. Hmm. Dat hebben de ook degenen de die het gebouwd hebben, die hebben dat, uh, die hebben dat verklaard. Die zeggen het is gewoon onmogelijk. Het is een, een soort uh, horregaas van staal. Ja. En Zelfs als er een vliegtuig in komt, dan gaat hij gewoon terug, net als, een, uh, net als een pen, zeg maar. Nou, mijn studiegassen zitten allebei stijgen. heftig te schudden van, uh, die geloven in orde niet. De oren zitten te klapperen onder de koptelefoons. Uh, wie van beiden wil reageren? Ralf je mag eens. Je, zit, je zat ja. net heftig nee ja. te schudden. Je gelooft hem meneer Toby niet. Uh, nee, volgens mij is het niet echt waarschijnlijk... dat de vliegtuigen niet in, het, uh, in de gebouwen zijn gevlogen. Het was gewoon heel duidelijk op tv te, ja. te zien. Daar is volgens mij weinig uh, ja. vraagtekens bij. Ja, goed. Maar laat ik me voorstellen dat... Uh, kijk, dat zijn theorieën die, die zijn misschien uh, in een later stadium... Uh, dat daar mensen terugkomen. Daar gaat het wat mij betreft helemaal niet om. Uh, het, het derde gebouw wat op uh, 11 september is neergestort is voor velen het meestal overtuigend bedrijf. Dat is gebouw 7, ja, dat een is paar, 7. paar blokken verderop. Um, en terwijl allerlei ja. gebouwen tussen de World Trade Center en gebouw 7 zijn blijven staan, is dat gebouw in brand, gestoken, uh, in brand gevlogen en neergestort. Ingestort. Ja, dat is net zoiets als dat, uh, als ik het een beetje overdrijf om een voorbeeld te geven, er is aanslag op het paleis op de Dam en het centraal station onderstort stort even later ook in. Ja, terwijl dat makkelijk paal ons mee tussen ja. En het meest merkwaardig is dat daar niets over terug te vinden is in het officiële uh, uh, rapport van de Amerikaanse regering. Hm. Die bestemt daar geen ooit aan te gaan. Denkt u dat er ooit, ooit dus dat de waarheid Denkt u dat ooit de ja. rondom 9-11 uh, boven water komt? Nou, ik denk dat, dat er steeds meer mensen zijn die de moeite nemen om onder andere het filmpje van WTC-7 te bekijken om te zien dat er een gecontroleerde explosie is. Ja. En uh, ik ken steeds meer mensen, zelfs jongeren, die zeggen, oh dat weten we lang. Dat weten we lang. Alleen uh, ja, de pers die loopt vaak een beetje achter. Ja, dus het wordt dus tijd dat straks rondom de tienjarige herdenking ook weer eens aandacht wordt ge ge geschonken aan de complottheorie. Ik denk dat dat een, een hele goede zaak zou zijn. Uh, juist omdat het zo intreemde gevolgen heeft voor onze vrijheden die stelselmatig worden afgepakt en ik merk zelfs op vakantieadres dat je twintig keer door potjes moet lopen en dat er full body scans tegenwoordig worden doorgevoerd. En wat ondenkbaar zou zijn voor 9-11. En uh, het is in feite een oorlog tegen onze vrijheden, wat mij betreft. En dat is voor mij ook eigenlijk de reden dat ik zeg, mensen, word alsjeblieft wakker, want er, worden continu, worden er uh, wordt continu chaos gecreëerd. En de oplossing die ze mee naar aan te kunnen brengen... is altijd inperking van vrijheden... voor onze veiligheid. Ja. Nou, de oproep En dat om... is een hele, rare, een hele rare gang van zaken. Oproep om mensen wakker te maken op dit tijdstip... is altijd een goede. Dank u wel, Albert Tobi, vanaf uw vakantieadres. Hey. Um, over complottheorieën. Hey, okay. En luistert u op dit moment en denkt u van... ja, ik wil eigenlijk ook al meer over die complottheorieën weten. Eigenlijk op Wikipedia daar staan er honderden. En op YouTube... U tikt alleen maar 9-11 in en nog voordat u de normale video's te pakken heeft gekregen, vind je al het ongelofelijke. Hoeveel kan jij die naast me zitten lachen? Maar je vindt zo ontzettend veel video's dat zelfs die vliegtuigen hologrammen zouden zijn geweest. Um, je gelooft niet wat je ziet. Um, bij mijn studio is altijd: ik noemde net al Oevoek en Ralf Schijnemagers, twee jonge mannen die in Nederland opgroeiden na 9-11. Uh, we hebben het al eerder over gehad wat voor invloed het op jullie leven heeft gehad. En we hadden even over de multiculturele samenleving. Uh, Ralf, je had het over dat, dat je eigenlijk bewust werd... dat Nederland een multiculturele samenleving was. En dat was eigenlijk toen je terugkwam na, een, uh, na twee jaar school in het buitenland. En je dacht van, hier wil ik iets mee. Ja. En toen heb je een project gestart waarbij je... Uh, wat was het nou? Allochton en autochtonen samen liet, uh, samen liet werken? Ja, klopt. Uh... Verschillende allochtone en uh, autochtone deelnemers kwamen bij elkaar voor een programma van twee weken. Uh, een heleboel activiteiten, maar onderdeel daarvan was ook een, een dialoog uh, over, de, over de verschillende dingen die in Nederland gaande waren. Specifiek over integratie ook. En daardoor heb ik veel geleerd over, over hun ervaringen, de manier waarop dat zij naar nou dingen keken die er gaande waren. Maar werkt dat, allochtone en autochtone bij elkaar zetten? Uh, nou, het is überhaupt gewoon leuk. Dus het is gewoon leuk om verschillende groepen bij elkaar te zien. Dus in die zin werkt het al, omdat het eh, vaak in de praktijk niet gebeurt. Maar eigenlijk heel veel van die multiculturele samenleving is leuk. Het is ook leuk dat je op de hoek van de staat een dunne kebab kan kopen. Absoluut. Maar heeft het ook zin. Ja. Ja, nou, het heeft in ieder geval zin dat ze uh, gewoon rustig met elkaar kunnen praten over, over de verschillende dingen die ze ervaren. En gesprekken hebben die ze normaal gesproken uh, wellicht niet hebben in de klas. En op wat voor manier krijg jij dat voor elkaar, dat, wat, wat leraren soms niet lukt? Hm. Uh, nou, dat is een, je moet een zekere aanloop nemen je kan natuurlijk niet meteen de, de uh, nou ja, moeilijke thema's bespreekbaar maken uh, dus dat zijn verschillende workshops die je dan doet om een beetje, nou goed, een beetje de band tussen de verschillende jongeren uh, te creëren uh, en vervolgens ga je gewoon de dialoog gaan en dan zeggen we, nou jongens, er zijn een aantal problemen in Nederland hoe kijken jullie daar tegen, tegenaan uh, wat zijn jullie eigen ervaringen en dat kan best pittig zijn en dat, dat mag ook en dat moet ook uh, maar het is ook wel mooi om te zien dat ze ja, een bepaalde empathie voor elkaars verhalen hebben in die zin. Ja. Dus het kan wel luisteren. Ik denk luisteren is wel een, uh, wel een hele goede. ook. Je bent uh, moslim, je bent op dit moment ook aan het vasten. Uh, we hadden het al even eerder ook over, over geloof dat dat een heel steeds belangrijke rol is gaan spelen. En ook cultuur. En dat het ook vaak vermengd wordt. Uh, is dat ingewikkeld na 9-11 geweest? Dat, dat opeens dat je wordt gezien als een moslim, terwijl je gewoon wil worden gezien misschien als een jongeman die naar school gaat of die studeert? Ja, um, het wordt in, in die zin wel ingewikkeld, omdat, omdat jij wel continu in die situatie komt, maar je klasgenoten Jan en, en uh, Anita niet. Dus je, hebt, je hebt continu, moet continu een verhaal klaar hebben. En toen 9-11 plaatsvond, was ik 13 En toen ik werd aangesproken op allerlei zaken, had ik geen idee. Ik stond mijn mannetje niet, ik was nog maar een jongetje. Dus ik, moest me, ik heb me toen heel snel eigenlijk min of meer ingelezen bijna. In alles wat... Um, wat er gebeurde in alles wat te maken had met mijn geloof... en met mijn identiteit, om ook man te kunnen staan... en ook uit te vinden wie ik nu ben... en dat, dat dan ook te kunnen vertellen, eigenlijk. Dus in zekere zin ben je ook, heeft het ook te maken met je volwassen worden... dat dat ook daarmee be, daardoor in beïnvloed is? Ja, dat moest ik heel snel. Ja. Dat moest je heel snel. Voelde dat echt als moeten? Dat, dat voelde als moeten, want als je continu ergens op wordt aangesproken... en je hebt geen antwoord of je kunt daar niets over zeggen... dan... Dat is een, ook een hele onprettige situatie. Zoals ik het voorbeeld uh, in het vorige uur gaf over de docent die mij een vraag stelde. Dat is een lastige situatie. En daar wil je niet in komen. Je wilt wel sterk eigenlijk in je schoenen staan. En dat betekent ook dat je eigenlijk snel moet opgroeien, volwassen moet worden. En dat, dat eigenlijk betekent dat je moet weten wie je bent en hoe je het leven staat. Ja, en dat zou zijn er waarschijnlijk veel andere ook, veel andere Nederlanders... die op dezelfde manier zijn opgegroeid. Maar eigenlijk horen we dat bijna niet. Dus schijnbaar zijn er toch heel veel jongeren in Nederland beïnvloed... Um, door 9-11 en de nasleep. Maar dat is niet echt een issue. Nou ja, volgens mij wordt het niet zozeer... natuurlijk als een issue gezien. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Hè. 2001 was 9-11, 2002 was Pim Fortuyn. Um, een paar jaar later had je ook Theo van Gogh die vermoord. Er zijn heel veel in de afgelopen tien jaar... zijn er zoveel dingen gebeurd in Nederland... maar ook internationaal, wat allemaal effect had. En dat allemaal opgestapeld heeft natuurlijk heel veel effect gehad... op ontwikkelingen van de jeugd, mm -hmm. de... de de Turkse jeugd, de moslim jeugd, maar ook gewoon de Nederlandse jeugd... in hun ontwikkeling. Dus Nederland is wat dat, wat dat betreft ook echt anders, Ralf. Jij ja, reist al half wereld over, Bolivia, Uruguay, India, uh, veel in Europa ook. Mm -hmm. Dus Nederland is wat dat betreft echt anders dan andere landen? We hebben veel meegemaakt in een korte tijd. Uh, nou, We hebben zeker veel, heel veel meegemaakt. En je ziet ook wel dat, dat beetje bij beetje uh, het imago van Nederland... in het buitenland ook wel echt aan het veranderen is... Uh, en je zou zelfs kunnen zeggen dat het toch wel minder goed aan het worden is. Waar kan je een voorbeeld geven? Nou, ik denk dat het, dat het imago wat wij hadden van, van tolerant land, wat heel open staat voor immigranten, noem maar op, dat is wel minder aan het worden. Ik kan me nog heel goed herinneren dat, volgens mij drie, vier jaar geleden in 2007, uh, was ik in Uruguay voor een tijdje. Uh, en ik kocht gewoon rustig op zaterdag mijn. Mijn, mijn krantje in Uruguay. En ik las op pagina drie een heel groot artikel over, over Geert Wilders. En de opkomst van Geert Wilders in Nederland. En hoe dat allemaal kwam. En nou goed, allemaal, allemaal reflecties daarop. En toen had ik wel in de gaten van... Wow, ook internationaal wordt er gevolgd wat er in Nederland gaande is. Uh, en het imago is ook echt van het veranderen. Ja. Uh, ja. Dus de trots op het land wordt daardoor ook aangetast of anders? Uh, mijn trots op mijn land ja alweer. Uh, nou goed, we hebben nog altijd de goede voetbalprestaties. Uh, maar het, het heeft wel een beetje een deuk opgelopen. Oh. Ja, ja. Dus goed. het was wel goed dat Nederland vorig jaar de finale haalde van het WK-voetbal. Ja, volgens mij heeft de karatentrap van de Jong niet, uh, niet heel veel uh, goede impressies achtergelaten. Maar voor de rest... Uh, Geert ja. Wilders is een soort Nigel de Jong van de politiek. Uh, hij gaat er uh, flink tegen. ja. Hey. Okay. Um, u luistert naar een special over uh, 9-11 bij Omroep WNL op Radio 1. We gaan luisteren naar muziek. Muziek die ook is gemaakt rondom 9-11. En de naastheid daarvan Empire State of Mind, Alicia Keys. Corner selling rock preachers, pray to God. Alicia Keys, The Empire State of Mind. Een nummer speciaal uitgebracht na 9-11, de aanslagen die daar plaatsvonden. Daar hebben we het al afgelopen anderhalf uur over. Het is inmiddels zes over half zes op Radio 1. En we gaan tot zes uur door over 9-11, want het is bijna tien jaar geleden. En het is wreed om te zeggen, maar de gebeurtenissen op 11 september... hebben oorlogsfotografen veel werk opgeleverd. Met eigen ogen zagen ze de afgelopen jaren de brandhaarden... in het Midden-Oosten door hun camera-lens. Conflicten in onder meer Afghanistan werden vastgelegd om te laten zien aan het thuisfront. Een dag voor de herdenking van de aanslagen in New York startte de expositie Generation 9-11. Aan de telefoon heb ik Teun Voeten, oorlogsfotograaf en bedenker van het project. Goedemorgen meneer Voeten. Ja, goedemorgen. Wat betekende 9-11 voor oorlogsfotografen? Uh, allereerst een hele hoop oorlogsfotografen woonden in New York. Uh, hun stad werd aangevallen. Ik woonde in de tijd ook in New York... Uh, dus uh, iedereen was er onmiddellijk bij betrokken. Uh, maar natuurlijk om heel praktisch te zijn... Uh, het betekende een hele nieuwe serie oorlogen die er uh, voorheen niet was. Je moet begrijpen, voor 2001 was het relatief uh, rustig op het uh, internationale front. Wat was uw eerste foto in New York toen? Uh, ik zelf was... Uh, ik zat tijdens de aanslagen in uh, Moldavië voor een buitenlandse opdracht. Uh, ik ben meteen uh, zo snel mogelijk teruggekomen en ik kon nog net uh, de open fotograferen. Maar ik ben uh, daarna heel snel naar Afghanistan vertrokken. En daarna begonnen al die oorlogen, de War on Terror. Uh, wat, wat, wat, wat heeft u eigenlijk meegemaakt de afgelopen tien jaar? Waar bent u allemaal geweest? Uh, ik ben een um, paar keer in Afghanistan geweest. Uh, daarvoor was ik ook al in Afghanistan geweest. Dus ik ken het land al vrij goed. Ik ben na 2001 ben ik uh, drie, vier keer in Afghanistan geweest. Ik ben een paar keer in uh, Irak geweest. Gaza en um, recentelijk Libië, waar ik trouwens uh, over een paar uur weer naartoe ga. U gaat straks weer naar Tripoli, want daar gebeurt het dit moment allemaal, ja, hè? Ja, ja. Ja, want eerder op deze nacht heeft, om ook actuele me bij te praten... eerder deze nacht heeft Gaddafi een, via een lokale omroep schijnbaar een radiospeech gehouden. En hij heeft gezegd uh, dat het allemaal tactisch is dat hij even weg is uit Tripoli. Uh, nou ja, dat, uh, die man heeft in ieder geval nog humor. Maar laten we het hebben over waar we het over hebben. Uh, er is... Wat is er eigenlijk in de oorlogsfotografie veranderd door de aanslag van Daniel Want zoveel oorlogen tegelijkertijd ook? Het was de eerste keer dat er zoveel oorlogen inderdaad tegelijkertijd kwamen... waar Amerika ook direct bij betrokken was. Eind jaren negentig waren veel Amerikaanse fotografen een beetje actief in Centraal-Amerika. In Mexico, een paar zaten er in West-Afrika. Maar er werd niet echt veel rondgereisd in niet, maar... 9-11 bracht in feite de oorlog thuis bij de New Yorkers gewoon uh, op de duurmat. En de afgelopen jaren gebeurt dat steeds meer op de deurmat of op de digitale deurmat. Want met social media wordt het gewoon bijvoorbeeld nu ook op Tripoli. Het, het, het vindt plaats en we zien het allemaal meteen al op, op Twitter en Facebook. Ja, ja, kijk, er zijn tegenwoordig twee verschijnselen. Je hebt uh, lokale mensen, amateurs worden die soms genoemd, die inderdaad uh, met hun mobieltjes foto's nemen. Ja. Die zijn zeer waardevol, maar uh, fotojournalisten die zijn uh, toch wel getraind in communicatie en die maken... Over het algemeen andere soort foto's, betere soort foto's met eh, beter gekaderd, met betere omschrijvingjes. Het, het zijn uh, twee complementaire dingen. Uh, ik ben heel dankbaar dat we dankzij de moderne techniek uh, dat soort uh, beeldjes kunnen zien uh, onmiddellijk uh, op internet. Maar uh, het vak van uh, fotojournalistiek uh, blijft, uh, blijft natuurlijk belangrijk. Nou, en die foto's van fotojournalisten uh, kunnen we binnenkort gaan zien bij de expositie Generation 9-11. Uh, we hebben 22 internationale werkende oorlogsfotografen uitgezocht. Die heel veel hebben gewerkt in Irak, Afghanistan en Gaza. En daar hebben we mensen die zijn embedded geweest met het Amerikaanse leger. Mensen die maken meer uh, uh, poëtische, esthetische foto's. Mensen die maken zelfs architectuurfoto's van vernietigde gebouwen in Kabul. Dus we hebben mensen gekozen die hele verschillende benaderingen hebben. Waarom wilde u deze expositie? Ik vond het zelf heel interessant wat de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden. Maar ik vond het ook een goed moment om uh, tien jaar na 9-11 uh, niet alleen terug te kijken op die verschrikkelijke aanslagen die uh, de hele wereld hebben veranderd. Maar ook uh, die mijn vak ingrijpend hebben veranderd. Teun voelt initiatiefnemer van de expositie Generation 9-11 die te zien is vanaf 10 september op de Vrije Academie in Den Haag. Dank u wel. Ja, en er gebeurt ontzettend veel rondom 11 september. Wij van OMVNL zijn er nu al met een special. Maar de komende tijd is er dus naast deze foto expeditie ook nog een drieluik op televisie. Documentaire makers van de VARA en de VPRO hebben de handen ineen geslagen... en komen met een driedelige documentaire serie. In het drieluik moet er onderste steen boven komen. Regisseur Kees Schaap maakte voor het VARA-programma Zembla... al meerdere reportages over 11 september en de nasleep. En ik heb hem aan de lijn. Goedemorgen meneer Schaap. Goedemorgen. U bent al een aantal jaren bezig met het maken van documentaires over 9-11. Waarom eigenlijk? Ja, ja het, het is, het is, dat is een beetje zo gegroeid. Uh, ik werkte bij Zemla op het moment dat 9-11 gebeurde. En uh, net zoals iedereen was ik daar, daar, daar, daar behoorlijk van onder de indruk. Ja. En, uh, ik, ben, uh, ik heb een Midden-Oosten achtergrond. In die zin, ik kom niet uit het Midden-Oosten, maar ik had het als, als, als een groot bijvak van mijn studie gestudeerd. Ik heb veel in het Midden-Oosten. Gereist. En uh, ik merkte dat er, dat, uh, dat er een ongelooflijk behoefte was aan, aan wat meer kennis over wat islam is, wat terrorisme is, hoe het allemaal ontstaan is en zo. Dus uh, ik heb gewoon, ik ben als het ware in dat gat gesprongen. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik uh, een van de mensen in het was die, die, uh, uh, nou ja, die, die het ook aandurft of op grond van zijn eigen ervaringen en zo... om, om, om Sommige onderwerpen te onderzoeken, zonder op voorhand bang te zijn voor wat islam is, wat het Midden-Oosten is en wat het terrorisme allemaal inhoudt of zo. Dus ik had het gevoel van dat, dat ik een bijdrage kon leveren aan de berichtgeving daarvan. Want is die angst er ook soms bij journalisten? Dat mensen, journalisten bang zijn om daar aandacht aan te besteden, want als snel wordt gesproken over gekleurd zijn of maar één kant belichten? Ja, ik weet, ik weet niet of je dat zelf ook zo hebt ervaren. hoor. Ik weet niet waar jij was toen met 9-11 uh, en, en, en of je dan ook journalistiek actief was. Maar wat ik wel weet is dat, dat, dat mijn collega's, daarvan ken ik er heel weinig, die niet zo betrokken waren bij 9-11 dat ze daar ook een zekere mening over hadden. Dat ze een gevoel hadden dat de waarheid of zat bij het gevaar vanuit het Midden-Oosten of dat de waarheid zat bij of de, de, de complotten die gesmeed werden vanuit het Witte Huis om de wereld te Weet je, bedoel, er was, er, het was heel moeilijk om niet gekleurd te zijn in, in die jaren. En ik merkte dat ook bij andere collega's van andere omroepen. Ik had bijvoorbeeld een collega bij, bij Nova. Die had gewoon op, op de avond van 11 september zitten te kijken naar allemaal mensen die uit de gebouwen van. van uh, uit de Twintouws sprongen. En, ja. zo. en die was daar zo van. van onder de indruk dat die, hij. Uh, die die, uh, heeft. Uh, uh, ja, die heeft het als een groot, groot gevaar gezien. Dat heeft zijn journalistieke loopbaan in de jaren daarna heel erg getekend. Precies. Zo, voor mij was het eigenlijk het tegenovergestelde. Ik had zoveel goede ervaringen in het Midden-Oosten, en Afghanistan, waar ik ook gereisd had en zo, dat ik dacht van ja, we, we krijgen een veel te eenzijdig angstbeeld voorgeschoteld van wat er leeft in het Midden-Oosten. En, uh, weet je, dit, dit, ik merkte ook dat, dat, dat ja, in discussies op redacties, die waren veel feller dan voor uh, 9-11. Dat was in mijn beleving waren er weinig journalisten die daar niet echt persoonlijk bij betrokken zijn geraakt. Het is eigenlijk heel interessant dat er een bepaalde discussie ontstaat ook bij, op redacties. Dat, hè, dat, dat, dat dit dus ook invloed heeft gehad, deze aanslagen, nou, op redacties. Ja, ja precies. Ja. 9-11 was echt een gebeurtenis waardoor er opeens ook gewoon ruzies konden ontstaan over dat onderwerp. Ja. Uh, dat, was, dat was echt bijzonder. Dat had ik voor die tijd niet meegemaakt. Nu heeft u ook want die noemde net ook al complottheorieën, een aantal, ook journalisten die dachten van, is dit een complot, bijvoorbeeld van het Witte Huis gesmeed of, of, uh, of een ander complot. U hebt uh, daar ook een, een aflevering over Zembla, of een van Zembla over gemaakt. Ja. Um, klopt. Waarom heeft u dat juist, of waarom heeft u juist daar een uitzending over gemaakt? Nou, dat was eigenlijk ook omdat ik, ik werd bestookt door mensen die op internet actief waren en die dan behoren bij die complotdenkers. Die geloven dat, dat er explosieven gebruikt zijn, dat de Amerikanen zelf die gebouwen hebben laten instorten en zo. En die waren heel boos dat de gevestigde journalistiek het niet aandurfde om dat te echt onderzoeken of dat gebeurd zou kunnen zijn. En ik dacht bij mezelf van ja, eigenlijk is het als er aanleidingen voor zouden zijn, zou je dat als journalist moeten durven onderzoeken. En ik merkte eigenlijk dat, dat er ook in de, in de gevestigde journalistiek... Weet je, de mensen die net zoals ik bij de omroepen werken of de, voor de kranten werken... zo dat er ook een, inderdaad een taboe rustte op het, op het onderzoeken van... Zou, het, zou er een mogelijke betrokkenheid kunnen zijn bij Amerikanen zelf... om een soort van Pearl Harbor te creëren... waardoor zij een aantal oorlogen in het Midden-Oosten konden rechtvaardigen. Die, dat, dat idee daarachter vond ik legitiem genoeg om te kijken of het waar was... En uh, daar ben ik mee begonnen met het idee van het zou waar kunnen zijn, het zou niet waar kunnen zijn. En ik heb toen met, met de TU Delft heb ik studenten en, en hoogleraren. Uh, ik ben met met, met, met allerlei, met explosieve experts, flight simulators. Ik heb al van dat soort uh, complottheorieën heb ik eigenlijk gewoon aan de test onderworpen. En het merendeel daarvan uh, uiteindelijk naar de Rijk van de Fabelen moeten verwijzen. Het merendeel, dus niet alle complottheorieën. Nou. Er is een gebouw, je kent misschien het verhaal van gebouw nummer 7. dat was een derde gebouw wat instortte op 11 september. Een paar uh, blokken verderop, een paar blokken van het... het precies, het ja, ja, en dat is nooit door een, door een vliegtuig geraakt. Nee. Daar woedde weliswaar een brand, maar het gebouw is zo ingestort... En dat is, voldoet, voldoet precies aan de, aan de regelen hoe een gebouw instort met control demolition. Dat is anders met de Twin Towers overigens. Daar ben ik van overtuigd dat het heel onwaarschijnlijk is... dat dat met control demolition, met, met explosieven is neergehaald. Maar met gebouw nummer zeven is er eigenlijk geen, nooit een afdoende verklaring geweest... waarom in één keer alle onderste verdiepingen eh, het begraven. Allemaal tegelijkertijd. Hè? Zonder dat er ook maar één... Eh, ...paal overheen bleef staan. Bij de Twin Towers bleven er wel palen overeind staan en zo. Gebouw nummer 7 was totaal plat. Ja. En daar is, daar, is, uh, ja, daar is eigenlijk met alle experts die ik gesproken heb... ...maar één verklaring en dat blijft control demolition. Maar dat, is, dat, dat, dat doet je denken van ja, als dat zo is gebeurd... ...wat is er dan precies allemaal geweest aan betrokkenheid? Dus dat is een vraagteken. Ja. Je hebt mij nooit horen zeggen dat, dat dat op die manier is uitgevoerd. Of dat de waren in het gebouw zaten... Dat is wel een gedeelte in die complottheorie... wat ik niet heb kunnen weerleggen, nee, laat ik precies. zo zeggen. Ja. Nu bent u samen met uw collega's van VPRO Tegenlicht bezig... met een driedelige serie. Komt daar hier ja. ook iets van terug? Nee, nee. Wat nee, gaan we dat, daarin dat... zien? Nou, dat was voor mij eenmalig. Die complotterie, dat heb ik echt aan, aan, aan, aan een soort van, van, van objectieve uh, uh, test willen onderwerpen. En daarmee ben ik er, uh, nou, ik wil niet zeggen dat ik ermee klaar ben, ben want ik vind het nog steeds wel een interessant onderwerp. Uh, maar wij hebben echt gekozen in de drieluik voor, voor een, een, uh, uh, drie uh, verhalen die wij echt gewoon uh, relevant vinden om in die week weer te vertonen. Na 11 de dag die de wereld veranderde. Welke drie verhalen gaan we zien? Uh, we gaan zien in het eerste deel uh, uh, hoe uiteindelijk een, een, wat begon als een verzetsbeweging in Egypte uh, eindigde... Tot iets wat wat, wat bloeddorstig uh, was en wat uh, onschuldige slachtoffers ging maken, namelijk Al-Qaeda. Ja. En hoe mensen uh, als, als hoe gewone uh, uh, jongens uh, zeg maar uh, uitgroeide tot idealisten die bereid waren om hun leven te geven. Om Precies. onschuldige mensen te gaan doden. Hoe dat proces tot stand is gekomen, hoe Al-Qaeda die moordmachine werd uiteindelijk, dat is deel één. Uh, deel 2 gaat over wat de war on terror precies is. Die is uh, uh, gemaakt door uh, Soetje en Tan van, uh, van Tegenlicht. En die heeft zich gefocust op het Wikileaks-incident, wat in 2007 in Baghdad plaatsvond. Misschien kun je dat herinneren, dat kwam toen met Wikileaks naar buiten... een filmfragment uit een Apache-helikopter... waarin op een plein allerlei onschuldige mensen zijn doodgeschoten. Nou, Soutjentan is daarheen gegaan, naar Baghdad... heeft de overlevende van die slachtoffers gesproken... de overlevende gesproken en de nabestaande. heeft ook een soldaat gevonden die daarbij betrokken is geweest... en heeft dat zo haarfijn gereken dat je opeens begrijpt wat die war on terror precies heeft betekend ook voor de mensen die daar gewoon uh, mee te maken kregen. En nou ja, dat is het tweede deel. Dus het de derde deel de... gaat over Nederland. Oké, okay, dus het eerste deel richt zich met name op die periode van Al-Qaeda tot aan die aanslagen? Tot aan die aanslagen. En daarna vanuit, vanuit de westerse wereld gezien de war on terror en wat er gebeurd is? Juist ja. Ja. Dan, uh, dat is deel 2. Dan. De War on Terror. En gefocust op wat daar toen in Baghdad gebeurde met dat incident als ja. een soort van uh, ja, een illustratie van wat die War on Terror eigenlijk voor, voor, voor Amerikaanse soldaten inhield. Maar ook voor, IHK, voor voor de voor de Arabische burgers die daar het slachtoffer van werden. Uh, en dan het hele en... deel is uh, gericht op ons eigen land. Juist, ja, precies. En waar gaat dat dan over? Over de situatie in Nederland? De, de, de tegenstellingen die er ontstaan zijn na 9-11? Ja, daar gaat, het in, in, daar gaat het feitelijk wel over. En uh, wat daarin opviel is dat uiteindelijk... Er zijn Pols wel eens uh, die worden gehouden in Europa. En dat, dat het vreemd is dat Nederland na 9-11... een aantal jaren het bangste land van Europa was. Terwijl, ik denk: oké, okay, de grote aanslagen speelden zich af in Madrid en in Londen. En uh, waar komt die angst in Nederland vandaan. En uh, dat heeft heel erg veel te maken met het feit dat wij islam zijn gaan zien als de oorzaak van terrorisme. We hebben het niet gezocht in, in, in, in idealisme dat ontspoort, of onderdrukking waar mensen van af willen, of uh, vormen van onrecht waar mensen geen podium voor vinden. Nee, we, we zijn, we, uh, de meeste mensen in dit land, die zijn dit gaan zoeken van zit er kwaad in de islam? Ja. En hoewel dat islamdebat, denk ik, op heel pu veel punten goed is geweest, in de manier waarop ook moslims en niet-moslims uiteindelijk gewoon uh, hun wantrouwen met elkaar moeten oplossen, heeft het ook bewerkstelligd, denk ik, dat in ons land uh, wij uh, uh, bang zijn geweest voor een vijfde kolonne van moslims. En dat islamdebat, dat is zo hard gegaan. Uh, ja, maar dat, heeft, dat, dat, is, dat is te nauwe nood goed gegaan. Mm. Met de uitzondering van de moord op Theo van Gogh natuurlijk. Mm -hmm, ja, Kees gaat maken van de documentaire serie 9-11, de dag die de wereld veranderde. Dankjewel. Het wordt uitgezonden in de week voor 11 september, het Drieluik. En er is heel veel mooie muziek gemaakt naar 9-11. Dit is misschien wel het allermooiste plaat, live, met Overcome. Even now. The world is bleek.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 met Overcome in de special van Omroep WNL rondom 9-11. Dat is vijf minuten voor zes. We zitten bijna aan het einde van deze special. Bij mijn studie nog altijd Ralf Schijnemangers en Oefuk Kachja... en de afgelopen twee uur hebben we het gehad over de invloed van 9-11... en de nasleep daarvan op levens van jonge Nederlanders... die op dat moment tieners waren. Oefuk, jij was dertien en de was vijftien. Um, Oefuk, als ik jou nu zou vragen, wat die afgelopen tien jaar op wat voor manier heeft 9-11 je nou echt beïnvloed? Zo concluderend aan het einde van deze twee uur. Nou, volgens mij was dat het startpunt... Van waarin, waarin ik me bewust werd van de Nederlandse samenleving... en van mijn identiteit en mijn rol daarin. En alles wat na 9-11 gebeurde met Theo van Gogh en Pim Fortuyn... en alle andere dingen die in die afgelopen tien jaar gebeurden... hebben dat alleen nog maar versterkt. Versterkt. Dus het is een, samen, een samenraapsel geweest. Dus het is niet alleen 9-11... Maar ook Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Ja, dat was. Mijn 11 kan je wel echt zien als de kantelpunt. of als echt als, als een momentum waarop, het, waarop iets echt veranderde. en daarna met een soort van snellere vaart eigenlijk doorging. Dus een, een, een bewustwording, met name van identiteit. en dat er groepen zijn in de samenleving. Dat is eigenlijk wat je steeds aangeeft. Ja, of in ieder geval dat mensen wel in groepen worden geplaatst. Ja. Rolf, hoe is dat voor jou? Ja, ook, ook uh, een beetje hetzelfde. in de zin van ik werd me dus ook bewust van. Dat er meer groepen zijn dan alleen uh, mensen in echt in het, in, het, in het dorpje waar ik vandaan kwam. Uh, en me daar ook voor ging interesseren. En nou, da, daar werd ik me wel van bewust. En, uh, en nou, ik vind het ook wel interessant te zien hoe, nu eigenlijk tien jaar na uh, 9-11, hoe in zekere zin ook, uh, nou ja, toch een aantal dingen aan het veranderen zijn. Dat zie je ook met de, met de Arabische lente, dat er bepaalde beelden die we hebben van. Van de, van de Arabische wereld. Ja, die worden toch. wordt even een vraagteken achter gezet. Uh, en daar gebeurt ook, gebeuren ook een heleboel goede dingen. Uh, uh, en dat vind ik ook wel. Ja, mooi om te zien. En dat is ook belangrijk om te noemen. Denk. Zou 2011 wat dat betreft. misschien ook weer een nieuwe kanteling kunnen teweegbrengen Met Egypte. De Libië lijkt er nu ja. op dat Gaddafi echt weg is. Ja, nou, ik, de, ik denk dat, het, dat dat al gebeurd is. Dus dat, ja, dat, is, dat is zeker al zo. En dat zal ook nog de komende jaren. Uh, Doorgaan. Ja, op ja. wat voor manier zou dat uh, van invloed kunnen zijn... op de Nederlandse samenleving? Nou ja, vooral denk ik op de beelden die men heeft. Hè. De beelden... Um als ik dan naar mezelf kijk met mijn Turkse achtergrond, dan is het toch het beeld van Turken, de, de gastarbeiders die eerst kwamen en een onderontwikkeld land. En als je naar Turkije, anno nu kijkt, een, een booming economie, de rol die het speelt in het Midden-Oosten, de zelfvertrouwen die het land heeft heruitvonden, her, heeft op, opnieuw eigenlijk heeft gewonnen, dat is het toch een hele andere beeld die ook nu in Nederland veel beter zichtbaar is en waardoor ook de beeld richting turks Nederlanders... en dus ook richting mij wat aan het veranderen is. En zou het beeld van Nederland in het buitenland ook weer kunnen veranderen? Want Ralf, jij gaf aan van het beeld van Nederland verslechterd in het buitenland. Ja. Wat moeten we daarvoor doen in een Nederlandse lente? Wellicht. Wellicht de Nederlandse lente. Uh, we hoeven ons natuurlijk niet al te veel te focussen op het buitenland. We moeten gewoon doen wat, de, denken wat goed is. En, uh, en het buitenland komt er zeker zijn ook wel later in die zin. We hoeven niet al te veel zorgen om te maken. Uh, maar, maar ik voel ook wel dat het, dat het echt aan, aan het veranderen is. Uh, en uh, nou goed... Laten we hopen dat dat, dat, dat gewoon doorgaat uh, in, in Nederland. Laten we hopen dat het niet in Nederland de lente ook betekent... dat we allerlei uh, de minister-president af moeten zetten... en uh, weg moeten laten voeren, want we hebben eigenlijk een stabiel kabinet. We hebben een stabiel kabinet, dat klopt. Ja. Dus laten we hopen dat, dat, dat we een bepaald beeld in Nederland eh, vast kunnen houden. Dat we niet, dat, dat niet zoals Mark Rutte als een soort Kaddafi wordt weggevoerd. Nee. Dat zou toch goed zitten. Zo wij zal het niet komen. Ralf Schijnenmagers, wereldreiziger en trainer. Allerlei trainingen voor jongeren. Wilt u daar meer over weten, dan kunt u je mailen met de redactie van WNL. En Oevo Kachja, een echte bossenaar... die uh, opeens met zijn identiteit te maken kreeg na 9-11. Dank voor jullie komst naar de studio. Dank dat jullie vannacht... Uh, of vanochtend moet ik eigenlijk zeggen, hier uh, bij mij in de studio aanwezig waren... bij deze special over 9-11. Daarmee komen we niet alleen bij het einde van deze special... maar ook bij het einde van onze zomerprogrammering. Omroep WNL is er volgende week ook gewoon weer in de nacht van dinsdag op woensdag. En dan met onze normale programma's. Nog steeds wakker en nu al wakker. Dan gaan we weer alle, alle actualiteiten en nieuws van de nacht bijhouden. Dat doen we vandaag ook, half zeven op Radio 1 Avondspits. En iets voor de klok van half negen, Nederland 2, uitgesproken WNL. Een hele wakkere dag.